Twee uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Het aantal reservisten moet de komende jaren worden uitgebreid. Dat schrijft minister Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer. De reservisten moeten ervoor zorgen dat er ook in tijden van bezuinigingen... genoeg mensen zijn om mee te kunnen doen aan langdurige operaties. Hennis wil onder meer militairen die ontslag nemen aan het leger binden als reservist. De reservist wordt volgens haar een volwaardige partner van de beroepsmilitair. De minister denkt tot 2020 nodig te hebben om de plannen te realiseren. In de Verenigde Staten is een verdachte brief onderschept... die was bedoeld voor burgemeester Bloomberg van New York. Er zat de giftige stof ricine in. Ook een tweede brief, die was gestuurd naar een antivuurwapenorganisatie... waar Bloomberg bij betrokken is, bevatte ricine. De politie denkt dat de brieven zijn gestuurd door dezelfde afzender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 Het weer, het is bewolkt en er trekken regengebieden over het land. Het is ongeveer 10 graden. Ook in de ochtends buien en vrij grijs. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. En het wordt 15 graden in het westen tot 19 in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. with a problem you can't be alone at night you go cruising in the bars for something to do but you don't realize what it's doing to you you go out for a drink you meet some fella if he takes off his shoe your Cinderella. so lucky in bed so unlucky in love so lucky in bed Afraid of being lonely Too alone to get involved See a shrink and give confession Have a drink and be absolved. You wouldn't know, love, if it fell on you in bed And your heart's only full for the naked and the dead You say you've fallen in love with a superman You've only really fallen for a bulge and a tan all so lucky in bed in bed so unlucky in love you are so lucky in bed so unlucky in love so lucky in bed and sweetheart and no one else in paradise can take you apart. so lucky in bed so unlucky in love so lucky in bed so unlucky in love you are so lucky in bed So lucky in bed. En de hele oplettende luisteraar heeft het misschien uh, gehoord... dat dit afkomstig was van een echte veel speelplaats. Het warme geluid van een uh, LP, zoals sommigen dat dan wel eens heel romantisch uh, willen noemen. Nou, verder in deze aflevering van de nacht ging het anders. Voornamelijk toch muziek die afkomstig is van uh, mp3'tjes, wafjes en cd's. De nacht ging het anders, dit is het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heende en verre en van alle genres en van alle tijden. Dit uur in ieder geval een eigen opname van het aankomend talent Valerie June. En er is natuurlijk ook weer een cabaretfragment te beluisteren... als onderdeel van het leukste speakers met koppen van de afgelopen week. In de bioscoop op dit moment... Voor de tweede keer, maar dan met een totaal andere rolverdeling. The Great Gatsby. En deze muziek hoort erbij. Lana Del Rey. my stay. Finsist van Nu.nl, moet geloven, dat was het een concert met ups en downs... dat concert dat Lana Del Rey vanavond gaf in de Heineken Musical. En dit heeft ze ook gezongen. En dit schijnt ze dan weer wonderschoon te hebben gedaan. Uitzinnige fans waren daarbij aanwezig voor Lana Del Rey. En je hoorde uit de film The Great Gatsby... het aftitelingsnummer Young and Beautiful. En daar Degene die dit geschreven heeft, die heeft een hoop onderscheiding gekregen. En degene die het zingt, die komt binnenkort naar Nederland toe. Twee redenen dus om de plaat te draaien. Het gaat om een liedje dat geschreven is door Jerry Goffin en Carol King. En de zanger die je gaat horen, dat is Eric Burden. You complain, you me feel like giving up because my best just ain't good enough girl i want to provide for you and do all the things that you want me to but... Gemaakt, Till Your River Runs Dry. En dat opvallend is als je die uh, LP van hem hoort, want het is de 70 alweer gepasseerd. dat zijn uh, stem nog net zo klinkt als 40 jaar geleden. ten tede van de Animals en uit die periode. 1966 hoorde je deze plaat, Don't Bring Me Down. Zoals ik al zei, een compositie van uh, Jerry Goffin en Carole King. En Eric Burden die komt dus naar Nederland toe. Een eerder concert moest afgelast worden vanwege problemen met de rug. Maar goed, die schijnt nu over. Te zijn. 28 juli, dan staat hij in de grote zaal van uh, Paradiso. Eric Burden gaat dat zien, zou ik zeggen. Kel uh, King, daar had ik het over, die heeft een uh, bijzondere prijs gekregen, uit handen van uh, de president, Obama, en dat gaat om de Gershwin Prize for Popular Song, een uh, oeuvre award, en die is uh, eerder al onderscheiden aan mensen als Paul Simon, Paul McCartney, een Steve wonder. En het bijzondere is dan ook dat Kelking de eerste vrouw is... die deze bijzondere prijs, de Gershwin Prize for Popular Song... in ontvangst mag nemen van de president. Dus, nou, Er was iets meer te doen dan alleen de overhandiging van uh, het uh, beeldje en de medaille en de bosbloemen natuurlijk... <laughs> en de kus van Obama aan Kelking. Er was er nog een optreden van een aantal mensen... die ook hun sporen hebben verdiend. Zoals bijvoorbeeld uh, Gloria Estefan, Billie Joel. Emily Sandy en James Taylor. En die laatste, die ga je ook horen in dit nummer samen met Carole King. Opgenomen november 2007 in het etablissement de Troubadour. In bed all just to pass The Troubadour. Zabrouwstad klonk in de Troubadour. En dat is een, uh, ja, een soort paradiso zou je kunnen zeggen. Maar alleen dan ligt het in uh, Hollywood, L.A. En daar treden sinds 1957 uh, een heleboel beroemde artiesten op. Een beetje kleine opzet is het allemaal. Geen uh, megazaal. En de komende week, komende dagen. Vanmorgen is dat zelfs. Dan treedt daar uh, Trixie Whitley op het uh, Belgische. Uh, fenomeen De zangeres die ook op Pinkpop zal verschijnen. Trixie liep, Maar wat je dus nu hoort, dat komt dan uit 2007. Daar had je het optreden van Carl King en James Taylor... met uh, een hoop muzikanten en uh, muzikale vrienden aan hun zijde. En van dat optreden is destijds ook een cd gemaakt en een dvd... Als je iemand iets, een mooi muzikaal cadeau wil geven... dan kan ik je dit in ieder geval aanraden. Die uh, cd, dan wel die dvd van Live het De toebedoer van Kelking en James Taylor. Kelking, dat is even in het zonnetje the gezet. Is dit is muziek uit Albanië. Oh. The drinks are In Albanië komen deze vrolijke geluiden. Het gezelschap, dat noemt zich van Vara T. Nou ja, met zo'n naam kom je natuurlijk uit uh, Albanië. Hun album heet Kabatronics. En die cd die is dan ook weer te vinden in de World Music Charts Europe. Waaruit we elk uur een greep doen. Een lijst die elke maand wordt samengesteld. En... Weergeeft de verkopen van de wereldmuziek in Europa. En diverse landen maken gebruik van die lijst. Die omroepen die aangesloten zijn bij de EBU en de ons omringende landen. Duitsland doet de west duitse Groenfunk dat. En de VRT maakt er ook gebruik van. En hier bij de Vara, de nacht vindt anders draaien we ook regelmatig. Wereldmuziek uit die World Music Charts Europe. Van Vara Tirana was dat dus. En ook in de nacht ging het anders. Eigen opnames, studio-sessies, dit bijvoorbeeld: 25 april bij Giel, Valerie June. Steps and Columbine Dead from the sting. I'm Linda. Memphis, Tennessee, heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Pushing Against a Stone. En je hoorde van haar Columbine, en deze opname die werd uh, een tijdje geleden gemaakt: 25 april in de vroege ochtend bij het uh, vroege ochtendprogramma van Giel op 3FM. En de dame die komt 14 juli ook naar Nederland toe, dan zal ze een optreden geven op het North Sea Jazz Festival, Ferry June dus. En Columbine zal ze dan waarschijnlijk ook wel uh, gaan zingen. Volgende week in onze uitzending De Nacht Anders bij de vader op radio 1... uitgebreid aandacht voor de Rolling Stones. Want het is uh, volgende week vrijdag, precies 50 jaar geleden, dat de eerste stones single uitkwam. It's only rock and roll. Better like it. Dat was een voorproefje. En dat klinkt anders aandacht voor de Rolling Stones... omdat het eh, volgende week, vrijdag, precies 50 jaar geleden is... dat die allereerste single van hun uitkwam. Hoe ga ik dat doen? Ik ga uit elk decennium minstens één nummer draaien... Dus niet het hele programma, dat is uh, volgestopt met Stones nummers, maar uit één decennia. En dat zijn er dan zes die ze onderhand uh, bestrijken. Uit elk decennia minstens één nummer. En je hoorde nu in ieder geval uit 1974, dus deze komt volgende week sowieso niet voorbij. It's Only Rock'n'Roll van de gelijknamige LP. It's Only Rock'n'Roll dat bij het meest recente concert ook meegezongen werd door een uh, wel hele jonge ster, die acht jaar geleden in die finale van de Amerikaanse versie van Idol. Stond, namelijk uh, Carrie Underwood. Hier is die Carrie Underwood, All American Girl. Anders met Ron Koeners. all the things you find. Why you make up your mind? So tell me. Die zou je kunnen kennen. Klinkt dat mooi. Kunnen kennen van het liedje... Why Does It Always Rain On Me? Van ik eerst zo'n uh, dikke tien jaar geleden in ieder geval. Travis, dat is de naam van de band uit Schotland komen ze. Die hebben een nieuw, nieuwe LP gemaakt. Een LP onder de titel Where You Stand. En al eerder verscheen daarvan de single Another Guy. En nu staan ook de titelsong op een single verschenen... Where You Stand... Travis, dus. En op 19 augustus dat nieuwe album van de band. Zo dadelijk hier het leukste uit Speakers met Koppen... Het allereerste cabaret-fragment. Meer cabaret hoor je tussen half vijf en vijf. <tied> Waarvoor het cabaret, de OJ's. Te komen. Het zat al heel lang aan te komen. Het onvermijdelijk is dan toch echt gebeurd. De Free record Shop heeft faillissement aangevraagd. Het is het einde van een tijdperk. De compact disc lijkt definitief verloren te hebben... van de iTunes en illegaal downloaden. Om de CD te herdenken... hebben we een echte muziekliefhebber aan tafel uh, uitgenodigd. Dat was Johan Gaardhuizen uit Amsterdam. Johan, welkom. Ja, dit klopt. Dit spreek je mee. Uh, u, u, u had als een van de eersten een CD-speler, niet? Nou, uh, ik zelf dus niet. Mijn vader, die was een van de eerste. Dat was dus, dat was dus een, een, een early adapter. Inderdaad, voor die oude adapters waren dat. Voor die grote joekels. Nou, daar kon je een ei op bakken, zo heten we die dingen. We gaan even terug in de tijd. Vertel eens even over die, over die eerste CD-speler. Ah, nou, dat weet ik nog heel goed. Het is midden in de winter. Het is koud buiten, koud. Bijna net zo koud als nu. En ik zal het nooit vergeten, mijn vader die kwam thuis met zo'n doos. Zo'n doos. Zo, hè? Ja, en die zegt: Jongens, ik heb wat gekocht. En ik kwam hier uit het piepschuim een CD speler Nou, dit was wat hoor. Kan dat ik me voorstellen, wat. zeg. Ja, en eigenlijk moesten we naar bed, maar voor deze keer mochten we opblijven. Dus dan zaten mijn vijf broers en ik met natte haartjes om de Philips CD 100 heen. Maar toen ging die CD erin, en? Niks. Niks? Nee, mijn vader had de B-kant opgezet. Goed, uiteindelijk hebben jullie hem aan de praat gekregen en toen? Nou, wat een geluidje, jongen. Wat een geluidje. En even voor de jongere luisteraar, leg eens uit. Wat is er zo mooi aan? Ah, het is puur. Het is echt alles hoor je. Elk krasje, elke vette vinger. En kunt u het eerste singeltje nog herinneren? Ja, zeker. Ik had, ik had het met mijn sparsetjes gekocht. En toen ik thuis kwam, toen haalde ik hem uit de doosje. Ja. En ik drukte op eject. En ja, dat laadje gaat open. Ja. En ik leg hem erin, ja. laat je dicht. Ah, waar die heen ging, dat wist je niet. Nee, dat wist je niet. Je, je moest behopen hopen dat je hem terugkreeg. Maar, maar ja, toen, toen spatte dat meeste werk uit die boksen. En wat was dat? The party animals. party animals. Ja. Have you ever been mellow? Have you ever tried? Have you ever been happy just to hear a song? Ah, dat was nog muziek, hè? Dat maar, was muziek. Het einde van de, muzie van de CD lijkt nu in zicht. Ja, ja, het is tegenwoordig allemaal via de computer. Met zo'n, uh, hoe heet het? MP2. MP MP3, bedoelt u? Zij is alweer bij 3. Sjoe, dat gaat snel. En het gaat allemaal ten koste van de kwaliteit, hè? Is dat zo? Ja, ja. Ik heb, ik heb twee fragmentjes meegenomen. Nou, de ene komt van de cd. En de andere die heeft uh, de redactie voor me gedownload. Gaan we eerst even naar de cd luisteren. Oké, okay, dat klinkt goed? Ja, dit klinkt goed. Ja. En dan gaan we naar die download rond Luister. Dit is gewoon troep. Ja. ja, ik kan er niet naar luisteren. Maar ja, het zal de leeftijd van zijn hoor. Ja, we moeten het hierbij laten, helaas. Ik vond het een mooie zwanenzang met u eh, en nu ja. nog even naar de free Recordshop, shop, zolang het toch kan. Nee, ik duik meteen mijn les weer in. Want u heeft, u heeft een feestje gehad. Ja, ik ben gisteren 36 geworden. Hele stemmen goed geschreeuwd. Ik dank u wel. Tot ziens. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah uh. From the awesome beginning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 ...gesproken LP van Daft Punk, je hoorde Get Lucky... ...en daarvoor dan het cabaretfragment, een van de cabaretfragmenten... ...uit Spijkers met Koppen van afgelopen week. En wat ik al zei, tussen half vijf en vijf meer cabaret... ...en dan ook de columns van Wim Daniels en Martijn Koning... ...en uh, ook een optreden van Wende Snijder is dan te beluisteren. Het cabaretfragment werd vooraf door de OJ's... Free Sound sounds met I Love Music... 60 jaar oud, 59 jaar oud om precies te zijn. Je Dave Broebe Quartet uit 1954, dus met Lulu's Back in Town. Tot aan het nieuws met Renate Evers, een zangeres die we zullen tegenkomen op, op Werchter, maar ook op een Sea Jazz Festival. Green Garden gaat ze zingen. En dan heb ik het over Laura Mouvela. Tot aan het nieuws dus. Let's get in line with yourself, girl. Layers of the heart, dimensions of thought. Nogal verschillende locaties zal ze een concert geven. 4 juli op Rock Werchter en 12 juli in Rotterdam bij het Sea Jazz Festival. We hebben net een nieuw album gemaakt, dan heb ik het over uh, Laura Movella. En wat je van haar hoorde, dat heette de Green Garden. Green Dit Garden is dus. Dus nacht ging het anders bij de varen op Radio in. en zo dadelijk de groep H2O.